11 uur, na wel met het NOS-journaal. Patiënten moeten bij tientallen ziekenhuizen... weer veel te lang op wachtlijsten staan... voor ze bij een specialist terecht kunnen, soms meer dan 20 weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken... zoals pijnbestrijding en reumatologie... zo blijkt uit een inventarisatie door de NOS. Recordhouder is de afdeling pijnbestrijding van het ziekenhuis in Almere... 26 weken en de norm is 4 weken. SRC Cultuurvakanties, een dochterbedrijf van het failliete OAT... maakt een doorstart. Het bedrijf wordt overgenomen door de oprichter... die SRC in 2002 verkocht aan OAT. De OAT-curatoren zeggen dat de meeste van de 50 werknemers... bij SRC kunnen blijven werken. Eerder vanavond werd bekend dat het OAT-busbedrijf een doorstart maakt. en Voor andere onderdelen van OAT wordt nog naar investeerders gezocht. Vakbonden, FNV, bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart... voor de 200 werknemers als die er inderdaad allemaal kunnen blijven werken maar ze zijn bang dat het er voor de 140 OAT-reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden de bonden bijgepraat door de curatoren.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 Een Nederlandse automobilist is de afgelopen nacht in Duitsland vlak over de Limburgse grens tegen een boomstam gebotst die onbekenden vanaf een viaduct voor zijn auto hadden gegooid. Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd, de auto is zwaar beschadigd. Ook een andere auto reed nog tegen de boomstam. De Duitse politie is op zoek naar getuigen. Het wrak dat eerder deze maand werd gevonden bij het eilandje Razende Bol bij Tessel is geen oude onderzeer, maar een koopvaardijschip. Dat meldt de Tesselse courant. Deskundigen dachten op sonarbeelden te zien dat het een Britse onderzeeër was... die in 1917 was gezonken. Maar duikers zeggen nu dat het om een koopvaardijschip gaat. De Vlaamse cabaretier Wim Helsen heeft de Nederlandse Polifinario 2013 gewonnen met zijn programma Spijtig, Spijtig, Spijtig. De jury van Schouwburg en concertgebouwdirecties noemt die voorstelling een mooi filosofisch betoog met krankzinnige voorbeelden en uitstapjes. In 2009 ging de Polifinario-prijs ook al naar Wim Helsen. Hij is de eerste die hem twee keer wint. De Eredivisie heeft een nieuwe koploper FC Twente. De Enschede'ers versloegen thuis met 5-0 Groningen. Twente staat nu bovenaan met 15 punten... en een beter doelsaldo dan PSV en Herenveen die ook 15 punten hebben. Het weer vannacht helder en droog en een graad of 7. Overdag weer vrij zonnig en zo'n 16 graden. Dinsdag weinig verandering, woensdag ook nog droog... maar met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. De nieuwe wildernis al gezien. Het is overdonderend wilde natuur in de steppen van de Oostvaardersplassen. We kochten kaartjes voor de film in Tuschinski bij een stoere gebaarde, gul lachende Antiliaan. Na afloop stond hij bij de uitgang en vroeg hij: Fantastisch, zei ik. Zeg dat wel, glunderde hij. En dan te bedenken dat het allemaal ons eigen land is. Zo krijgt het Koninkrijk weer nieuwe betekenis. MUZIEK Jawel, het Koninkrijk vooruit. Met een nieuwe betekenis ook voor Koningsdag als Nationaal Cultureel Erfgoed. Dinsdag is het zover. Goed idee. Daarover straks Oranje Historicus. Kooshuizen. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen, dat de blik richt op de wereld. Shanghai werd heden vrijhandelszone, maar wat is dat eigenlijk? En wat willen die Chinezen ermee? En Amerika stevent alweer op een deadline af. Moeten alle ambtenaren dinsdag naar huis omdat het land niet meer kan betalen? Durven de republikeinen de stabiliteit van het land op het spel te zetten om Obamacare te torpederen? En ook nadert met rassenschreden de deadline voor decorrespondent.nl... en wij voelen de pols van oprichter Rob Wijnberg. Om vijf voor twaalf, de winnaar van Arab Idol op het podium in Den Haag. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 29 september. Paisa, hoe is het met je? Het gaat goed. Ja? Het hoe word je behandeld van de NOS? Het was geen vijf uit wel. Maar Faisa Ullah, zijn campagneleidster van Greenpeace... moet nog zeker twee maanden in de cel in het Russische Moermansk blijven... net als een andere Nederlandse actievoerder. Ze werden opgepakt bij een protestactie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied... op verdenking van piraterij. Hun juridisch adviseur vindt dat bespottelijk. Ja, evident dat het een grote farce is... Terwijl overtredingen van de rechten van de verdachten is uh, zo groot... we kunnen nauwelijks meer bijhouden om het allemaal te registreren. Behalve de twee Nederlanders houdt Rusland nog 28 Greenpeace-activisten vast. Hoog bezoek vanmorgen in het Anne-Frank-huis in Amsterdam. De Israëlische president Peres bekeek onder meer een brief van Anne aan haar oma... en was diep onder de indruk... De kleine letters vertellen ons dat we dit echt niet mogen vergeten, zegt hij. I see it here and I see these small letters, like it was written by a supreme judge to tell us a truth that we don't have the right to forget. Het was voor het eerst dat een Israëlische president het huis bezocht. Ik denk dat dit toch een hoogtepunt is in de geschiedenis van het anne Frankhuis. De geschiedenis die zich hier in huis heeft afgespeeld... is historisch verbonden met de oprichting van de staat Israël. En het feit dat de president van dat land nu dit huis bezoekt... is voor ons van zeer grote waarde. De Italiaanse oud-premier Berlusconi vierde vandaag zijn 77e verjaardag. Goedemorgen, de oude man liet zijn aanhangers in Napels weten dat hij niet is moe gestreden, ook al is hij al wel 37 jaar. Ik ben stank van combattere. Ook ik kom, ik weet niet 37 of 47 jaar. Berlusconi bracht gisteravond de Italiaanse regering aan het wankelen door alle vijf ministers van zijn partij tot aftreden te bewegen. Berlusconi wil voorkomen dat hij door zijn veroordeling voor belastingfraude zijn zetel in de Senaat verliest en dringt aan op nieuwe verkiezingen. Trainer Gert-Jan Verbeek kreeg vanmorgen te horen dat hij weg moet bij AZ. Dit hebben wij mee moeten doen omdat wij uh, meerdere signalen vanuit de organisatie hebben gekregen dat de chemie tussen de spelersgroep en de hoofdtrainer op dit moment uh, dusdanig verstoord was dat wij helaas, zeg ik er nogmaals bij, dit besluit hebben moeten nemen. Verbeek was verrast door het besluit, al had hij wel af en toe kritiek gekregen. De groep heeft wel eens een keer dingen met mij besproken, dus ik kan niet zeggen dat ik daar geen schade van opvang. Maar nou, op een gegeven moment moet je jezelf ook niet te veel geweld aan doen. En zij hadden toch het idee dat ze steeds minder op één lijn kwamen te zitten. En dan ging het met name over de relatie en niet zozeer over, over voetbal. Maar dan zijn alle dingen die, die dan voorvallen. Dat is er dan één te veel? Voor tientallen toeristen in Londen eindigde een boottochtje op de Thames in een onvrijwillige duik. Aan boord van de felgehele duck, een amfibievoertuig waarmee ze het tochtje maakten, brak ter hoogte van het parlement brand uit. De brandweer was er snel bij. When they arrived, they found that the boat had a fire on board and that some of the people had jumped off the boat into the river. De 30 toeristen hielden er niets aan over, behalve een nat pak en een goed verhaal. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Martijn Nijhuis heeft een overzicht samengesteld... van de kranten van Morgenochtend. En hij begint met het voorlezen daarvan. Ja, boeren die moeten geld inleveren. Dat vinden allerlei natuur- en milieuorganisaties. De Nederlandse boeren en terners... die krijgen elk jaar 735 miljoen euro van Europa. En een deel van dat geld zou je moeten overhevelen... naar een ander potje, vinden de natuurorganisaties. Een potje voor het ontwikkelen van het platteland, want de boeren doen nu te weinig voor de natuur, zeggen de natuurorganisaties morgenmiddag op een congres. De details van het plan staan morgen vroeg al in de Volkskrant. Op de voorpagina van NSC Next een lang verhaal van correspondent Joris Leijendijk. Die heeft de afgelopen twee jaar 200 topbankiers in Londen geïnterviewd. Zijn conclusie... De financiële crisis kan zo weer opnieuw uitbreken... want in de Londense city is niets veranderd. De Rotterdamse achterstandswijk Charloes krijgt volgend jaar een superschool, meldt trouw. Bij die nieuwe instelling zijn alle scholen samengevoegd... dus het peuteronderwijs, de basisschool en de middelbare school. In Sjaarloos liggen de CITO-scores ver onder het gemiddelde... en hebben leerlingen een taalachterstand. En die wordt aangepakt met extra lessen. En daar worden de vrije woensdagmiddagen voor opgeofferd. Bovendien krijgen leerlingen uit groep 7 en 8... voor belangrijke vakken als Engels en Rekenen... les van docenten uit het voortgezet onderwijs. Steeds meer jongeren die kloppen aan bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt het AD en dat komt door de economische crisis. Daardoor raken veel jongeren in de stress moeten ze bijvoorbeeld blijven zoeken naar een baan of toch verder studeren. En door die stress komen sluimerende psychische problemen eerder tot uiting. En dankzij de crisis gaat het juist geweldig met Marktplaats. De site waar iedereen zijn oude spullen kan aanbieden. Sinds het begin van de crisis is het aantal nieuwe advertenties fors gestegen. Mensen bieden nu zelfs uitgelubberde babyrompertjes aan... voor 50 cent per stuk. Ja, Dat meldden de regionale kranten morgen. Nou, in de Telegraaf gaat het morgen over de behandeling van kanker... In de toekomst kunnen we uitzaaiingen van de ziekte stoppen bij de bron. Dat heeft een Nederlandse radiotherapeut-oncoloog gezegd... op een Europees congres in Amsterdam. Bij borstkanker lukt het nu vaak al om de verdere verspreiding te stoppen... door snel te beginnen met bestralen. En er verschijnt morgen dus ook een nieuwe krant, De Correspondent. Het moet een digitale kwaliteitskrant worden. Het eerste stuk van De Correspondent is geschreven... door De Correspondent Ongelijkheid, Globalisering en Armoede. Ja, die heeft ontdekt dat de grensmuur de internationale ontwikkeling is van de 21ste eeuw. Er komen er steeds meer bij. Juist in het tijdperk van globalisering wordt steeds meer afgebakend. Met visaregelingen en biometrische grenscontroles bijvoorbeeld. Maar vooral met betonnen wanden en ijzeren hekwerken. Samen zijn die grensbarrières meer dan 29.000 kilometer lang. Grensmuren dus morgen op de hoofdpagina van de correspondent. Oprichter Rob Wijnberg, goedenavond. Goedenavond. Ben je al helemaal hotel de botel van de laatste loodjes? <laughs> nou, wel een beetje, ja. We zijn nog steeds uh, op de redactie. Dus, uh, en nog steeds niet klaar ook. Dus het uh, begint eraan te komen, ja. Ja, de druk moet wel groot zijn... want er is flink geschermd met het begrip kwaliteitsjournalistiek. En nou moet je het waarmaken. Nou, dat gaan we proberen. Um, uh, Wij doen ons uiterste best. Uh, en, uh, um, en dan mogen mensen zelf beoordelen of we eraan voldoen. Ja, ja, je moet voldoen aan de verwachting van al die mensen... die al lid werden, nog voordat er een letter op het scherm stond. Dat zal niet meevallen. Ja, nee, dat klopt. Uh, um, we hebben ook uh, um, meer dan 120 ons best gedaan... om uh, aan die verwachtingen te voldoen. Ik heb ook wel overigens her en der verwachtingen proberen te temperen. Want als je alleen al bijvoorbeeld in uh, omvang van onze uh, uh, redactie en zo kijkt... dan kunnen wij uh, bij lange na niet meten met, uh, met uh, uh, grote kranten. En we zijn echt... een ja, wat zal het zijn? Ik denk een kleine veertig keer kleiner dan de gemiddelde krant. Ja. Um, maar uh, ja, ook klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Ja, en bovendien achtergrondverhalen lezen we dagelijks in, in veel kranten al. Waarin onderscheidt de correspondent zich dan eigenlijk? Uh, nou ja, er zijn een aantal belangrijke dingen waar we in ons onderscheiden. Dat is uh, ten eerste in onze manier van naar nieuws kijken. Dat, dat, dat kan je op onze site ook helemaal teruglezen hoe we dat uh, van plan zijn te doen. Maar wat vooral ook onderscheidend moet worden is um, de, de, de, de mogelijkheden die online journalistiek biedt. He, um, uh, papier um, is nog altijd zo dat je een verhaal uh, publiceert en dan is het vaak klaar. En dan hoogstens misschien een keer... Later komt een, een, een schrijver er nog eens op terug, maar dat weet niemand meer... want, dat, want die krant is al weggegooid. En in online kun je echt dossiers opbouwen. En door die dossiers op te bouwen kun je lagen aan inhoud toevoegen... die op een eendimensionaal iets als papier vaak niet toe te voegen zijn. Ja. Hoor, heb je net in ons krantenoverzicht soms verhalen horen noemen... waarvan je dacht, ja, dat past ook bij de correspondent? Nou, ik hoorde al uh, in uh, de voorpagina van mijn, van mijn vorige krant, NSNX. Next had een verhaal van Joris En ja. um, Dat zal vast uh, goed hebben gepast bij de correspondent... omdat de Joris Luijndijk ook een van de echte inspiratiebronnen van uh, onze platform is. Oh. Um, en uh, misschien zo'n verhaal uh, over um, het, uh, het oplossen van het kankerprobleem. Dat ja. zou echt zijn geweest voor onze correspondent Vooruitgang, Rutger oh. Bregman. Die enorm uh, gericht is op ja, de, de betere ontwikkelingen in de wereld. Dus uh, ja, absoluut. Ja, noem tenslotte nog een correspondent en wat hij deze week voor opmerkelijks gaat brengen. Um, nou, we hebben verschillende. Een, een, een, een leuke waar ik heel erg naar uitkijk is uh, correspondent Maurits Martijn. Um, die samen met onze datajournalist een verhaal aan het maken is over uh, uh, de talloze onbekende bedrijven die ons permanent volgen op internet... En dan um, niet alleen maar waar we naartoe surfen... maar uh, gegevens over je weten van uh, adressen tot telefoonnummers... Ja. tot zelfs misschien zelfs medische gegevens. Um, uh, dat is een verhaal waar ik echt ja. naar uitkijk. Oké, okay, ik kijk er ook naar uit. Dank Rob Wijnberg van De Correspondent. Vanaf morgen te lezen op www.decorrespondent.nl Zo is dat. Peter Gabriel met Sledgehammer van zijn album So... dat hij morgen hier bij ons in Ziggo Dome integraal gaat uitvoeren. Een enclave van 29 vierkante kilometer binnen Shanghai... is vandaag ingewijd als vrijhandelszone. Interessant, maar um, Oscar Garschager, goedenavond... correspondent goedenavond. van NRC Handelsblad in China. Wat, wat is precies een vrijhandelszone? Een vrijhandelszone is een uh, gebied waar uh, bedrijven, banken, investeerders uh, hun gang kunnen gaan uh, zonder al te indringende bemoeienis van de overheid. Oké. Okay. En je was op een persconferentie waarmee de zone is uh, ingeluid. Is daar nog een interessante toelichting gegeven? Uh, het is altijd interessant om te zien uh, hoe, uh, hoe communisten omgaan uh, uh, met de markteconomie. Uh, deze zone wordt gepresenteerd als een, uh, als een laboratorium, als een experiment met uh, het uh, onversneden kapitalisme. Maar uh, er zijn nog steeds grote aarzelingen en je kan voelen dat het een ingewikkelde st stap is uh, voor de communistische partij van China uh, en de, de nieuwe leiders in Peking. Uh, hier in de studio heet ik welkom Yazong Wang. Chinees zakenman in Nederland. U kent Shanghai. Ja. Kunt u misschien beschrijven hoe dat gebied... waar die vrijhandelszone ligt, eruit uh, ziet? Dat is eigenlijk uh, een bestaande vrijhandelszone, zou je kunnen zeggen. En ze hebben een aantal gebieden samengevoegd... Uh, waardoor een nieuwe zogenaamde fly, uh, Free Trade Zone uh, gevormd is... En uh, dus in die zin is dat ook niet helemaal nieuw. Maar... Nee, maar wat zien we daar? Een groot gebied met loodsen? Is het een vlakte? Is het een haven? Is het, uh, wat is het? Nou, dat is eigenlijk uh, een helemaal nieuw opgepoetst gebied. Wat ik heb begrepen. En dat is eigenlijk uh, uh, rondom de nieuwe vliegveld uh, in Shanghai. In combinatie met de havengebied. Aha. En ook in combinatie met een zogenaamd bonded warehouse uh, Bondit warehouse. Heb ja. jij het al bezichtigd uh, Oscar? Ja, ik ben er, ben er vaak geweest. Uh, het is inderdaad het internationale vliegveld. De havens, uh, uh, grote uh, uh, uh, terreinen met opslagruimtes. Uh, IBM zit er, Panasonic zit er, zit er een groot aantal bedrijven. En het, het meest bizarre, er is ook een klein dorp waar ze een, een uh, Amsterdamse straat helemaal hebben nagebouwd. Oh. Uh, uh, de wijk heet Kattenbroek en staat Juist. leeg. Zei, en binnen, er die die ja, binnen die zone je, gelden dus andere regelingen. Maar hoe gaat het handelsverkeer dan tussen die zone en het grote gebied daar buiten? Uh, China, zal ik maar zeggen. Nou, uh, uh, uh, waar het specifiek om gaat, is om het uh, vrijgeven van uh, uh, de munt. Uh, op dit moment worden rentestanden, de handel in, de, in de, de Chinese munt, de renminbi of de yuan, wordt streng gecontroleerd door de overheid. Het hele experiment draait om, om uh, financiële uh, liberalisering. Uh, buitenlandse banken mogen er inkomen, buitenlandse bedrijven mogen zich er vrij vestigen hoeven geen uh, joint ventures meer te sluiten ja. met Chinese bedrijven. Je moet, als je, uh, natuurlijk China maakt dingen en verhandelt dingen, dat kan je ook vrijhandel noemen, ja. maar het, het, het Chinese systeem, het Chinese staatskapitalisme onderscheidt zich van andere vormen van kapitalisme door de indringende moeienis van de overheid daarmee. Ja. De bedoeling is om hier uh, het bedrijfsleven en dan met name de banken, de verzekeraars, telecommunicatie uh, en een aantal andere sectoren... om die ruim baan te geven. De overheid, uh, het, het klinkt een beetje VVD-achtig... de overheid zet dan een forse stap terug. Ja, en... ja meneer Wang, uh, waarom komt die vrijhandelszone juist in Shanghai? Uh, Shanghai uh, nee, sorry, ik voeg het hier aan onze gast in de studio, Oscar. Meneer Wang. Meneer Oscar, ik ga uh, even... Uh... Kijk, ik denk dat als wij kijken aan de context van ontstaan van zo'n zijn Er zijn een aantal dingen. Eén is zeg maar de groei in China stagneert. En vervolgens dan zie je ook wel, zeg maar, nou we kregen gewoon uh, nieuwe leiderschap in het land. En internationaal gezien dan heb je ook een veranderend landschap. Dan zie je gewoon een aantal andere onderhandelingsvormen uh, aan het ontstaan zijn. De zogenaamde Trans-Pacific Partnership. En er is een andere onderhandeling die heet Trade in Service Agreement. Dat zijn allemaal gewoon zeg maar, een soort aanvullende afspraak voor vrij handel, waarin China niet in zit. Dus voor de Chinese overheid ligt voor de hand dat ze echt iets snel, iets zichtbaars moet gaan lanceren. Ja, heeft China het gevoel dat ze achterop dreigen te raken in de internationale handel? Ik denk dat de urgentie is wel hoog is. Dat kunnen we wel zien, zeg maar met de vrije handel zon, uh, met groot aankondiging, maar de details nog niet uitgewerkt. Nee. Dus dat feit alleen al, dan zegt al dat de overheid wel enigszins snel iets wil laten zien. Ja, ja Oscar Garschagen, waarom doet China dit volgens jou? Uh, de Chinese economie groeit nog steeds, maar de groei zwakt af. China vergrijst, de, de, de lonen stijgen snel. China wil de sprong maken van een laaglonenland lonenland naar een middellonenland... en uiteindelijk naar een hoge lonenland. Dat betekent dat in het algemeen de Chinese economie gemoderniseerd moet worden. En de Chinese leiders denken, of hopen althans... door de, de, het staatsmonopolie in een groot aantal sectoren... en de overheidsbemoeienis met name in de financiële sector terug te draaien dat daar een nieuwe vorm van economische groei uitkomt. Meneer Wang, verwacht u dat de vrijhandelszone een succes wordt? Uh, er is op dit moment nog te weinig details bekendgemaakt. En de eerste reactie is... nu hebben wij 25 bedrijven, heeft zich aangemeld. En, uh, over... 25? 25. Waaronder 11 zeg maar, financiële instellingen. Maar de echte... Reactie van bijvoorbeeld buitenlandse banken is nog wel beperkt. Alleen mm -hmm. Citibank en DBS uit Singapore heeft zich wel aangemeld ja. en een zeg maar, met een subbranch uh, zijn begonnen. Dus de komende maanden wordt heel interessant om te kijken hoe de Chinese overheid de aangekondigde uh, free trade zone echt gaat substantiëren met het gedetailleerde plan. Ja. Het wat mag wel, wat mag niet. Ja, Oscar schagen. wat is het risico voor China als dit mislukt? Uh, ik denk niet dat dit mislukt. Als je de geschiedenis uh, bekijkt... Uh, dit is naar het voorbeeld uh, van Deng Xiaoping in het zuidelijke Shenzhen 30 jaar geleden. En dat is een groot succes geworden. Dan wordt het gewoon een keer opnieuw geprobeerd. Maar dit, waar ik vooral naar kijk is... We, we, krijgen, we kunnen in de komende tijd een hele reeks economische hervormingen uh, verwachten. Hoe, gaan, uh, hoe gaat de nieuwe leiding om met met name poli politieke hervormingen? Ja. Ja. Wat denkt u daarvan, meneer Wang? Zal het uitstralen op, op, de, op de, politiek, uh, de politiek van hervorming en liberalisering? Ik denk dat als de Chinese overheid inderdaad die stap gaat nemen... dan is dat een heel positieve ontwikkeling... Maar persoonlijk dan denk ik dat de Chinese overheid nog steeds de intentie hebben om de economische liberalisering te afscheiden met de politieke liberalisering. Ja. Dus dan zie je op dit moment ook wel zeg maar, tegenstrijdige ontwik ontwikkeling. Enerzijds dan heeft eigenlijk de overheid alle motivatie om de economie weer op sport te krijgen. Maar tegelijkertijd uh, de echt economische liberalisering is er uh, op dit moment nog niet aan de hand. Mee eens, Oscar Gaskagen? Uh, daar ben ik het zeer mee eens, sterker nog. We zien een soort uh, nieuwe Mao-golf uh, uh, uit, uit Peking komen. Uh, op alle mogelijke manieren worden, worden uh, politieke uh, vernieuwingen tegengehouden. Uh, er circuleert een, uh, een zeer geheim document... Uh, ...waarin duidelijk wordt gemaakt dat China in de komende vijf uh, tot tien jaar en zelfs langer... Op politiek, uh, uh, niet aan politieke hervormingen zal doen. Niet op het gebied ja. van uh, de rechtspraak, niet op het gebied van de media. We zien een, we zien een golf van repressie als het gaat om, uh, om bloggers. Mm -hmm. uh, ja. uh, een heel interessant detail vind ik dat uh, uh, partijsecretarissen uh, partij in, in het hele land uh, verplicht zijn nu naar documentaires te kijken over de ondergang van de Sovjet-Unie. Okay. Uh, met, met andere woorden, les om niet in die kant uit nee. te gaan. Okay. So, meneer Wang, is het ook interessant voor Nederlandse bedrijven... deze vrijhandelszone, denkt u? Uh, ik denk zeker, omdat aantal aangekondigde maatregelen... zijn toch wel vrij aantrekkelijk voor aantal sectoren... waarin Nederland ook wel sterk positie hebben. Ja. Uh, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... de ABNAMRO-Bank is op dit moment met een kleine kantoor... Mee bezig met een vergunningproces... Uh, op een logische manier aansluiten met de aangekondigde free-trade zone. Kan, wels, uh, kan eventueel zo'n proces gaan versnellen. Ja. Uh, en de andere sectoren zijn transport logistiek. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de cargo-vervoer uh, via lucht. Uh, noem, uh, uh, en, en ook uh, de andere transport uh, logistiek bedrijf. Ja, U bent zelf zakenman. Is het voor u ook interessant? Uh, nou ja, zeker. Ja? Maar we zullen zien uh, wat gaat aangekondigd worden in de komende weken en maanden, Zodat men uh, een beslissing neemt Precies. om daar te investeren. Ja. Dank heren Wang en schagen Tot zover de nieuwe vrijhandelszone in Shanghai. Ik zei het al, het Koninkrijk vooruit de melo van Isaline Callister van Curaçao. Uh, Amerika staat weer voor een politieke deadline. Dinsdag is het zover. Als opmaat daartoe nam de republikeinse meerderheid... in het Huis van Afgevaardigden vannacht een voorstel aan... waarin Obama's nieuwe zorgwet wordt aangepast en uitgesteld. Andy Langekamp, goedenavond. Politiek analist bij ICR Research en ICC Consultants... Um, waarom proberen de Republikeinen net nu die uh, Obamacare weer aan te passen? Uh, nou, het is niet uh, nu. Ze hebben het de afgelopen drie jaar eigenlijk al geprobeerd. Ja, maar nu hoor, dit weer actueel. Uh... Ja, ze, maar ze hebben het de afgelopen drie jaar actueel gehad. Ze hebben veertig keer gestemd over uh, Obamacare. Ja. Elke keer verworpen. En nu is het weer actueel omdat het gekoppeld is aan de begroting van het komend jaar. Gekoppeld? Ja. Hoe gekoppeld? Uh, de Republikeinen willen niet de uh, toestemming geven voor de begroting, als niet. De financiering van Obamacare wordt stilgezet. Dus nu gaan ze dat wel doen omdat het aangenomen is. Of, maar het moet nog in de Senaat neem ik ja, aan. Ja, en de Senaat heeft een democratische meerderheid. Dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Het is een beetje een weer pingpongen tussen ja. het huis en dus de Senaat. Die, om het precies te zijn, die Senaat moet nu eerst gaan stemmen... over dat uitstel en aanpassing van die zorg. Ja, dat gebeurt morgen twee uur s middags voor Amerikaanse tijd. Dus dat wordt Goed. heel kort dag. En dat gaan ze verwerpen. En dan gaan de Republikeinen ook uh, die begroting verwerpen. Ja, dan gaat het inderdaad terug met een ja, nieuwe wet. Dus zonder dat uh, Obama-keerdeel weer naar het huis van afgevaardigde. Ja. En daar hebben ze dan ja, hooguit nog een uur of acht tot tien om tot een uh, vergelijk te komen. En zo niet, dan gaan inderdaad die overheidsdeuren dicht. En wat betekent dat, die overheidsdeuren dicht? Um, ja, in de praktijk zal dat betekenen dat waarschijnlijk 1,2 miljoen Amerikaanse ambtenaren naar huis worden gestuurd. Dat waren het, ja, een aantal ja. jaar geleden, toen het ook er gebeurde, waren het 800.000. Tussen zijn het een stuk meer opgenomen geworden. Dus de schattingen zijn dus 1,2 miljoen. Ja, en wat zijn daar de gevolgen van? Is dat er niet, raken de Amerikanen daardoor in gevaar? Brandsfeer, nee, gevaar niet. Politie. nee er in de wet zijn uitzonderingen opgenomen voor veiligheid, bescherming van bezit en dergelijke. Dus ziekenhuizen, het leger en dergelijke blijven gewoon draaien. Uh, maar ja, praktisch gezien, uh, de nationale parken, uh, de laatste keer dat de overheid dichtging, uh, waren 400 nationale parken, of een kleine 400 nationale parken moesten de deuren dicht doen. Ja. Maar de ervaring, we hebben het de laatste jaren al vaker meegemaakt, dit, hè? en de ervaring leert dat het meestal uh, met een sisser afloopt, toch? Uh, ja, in de recente historie wel, alleen uh, die government shutdowns zijn wel vaker voorgekomen, bijvoorbeeld in 1995. Shutdowns ja, Shutdown. Ja. Ja. Uh, in 1995, 96 is het uh, twee keer gebeurd, in korte tijd. Um, daar gingen de deuren vijf dagen en 21 dagen achter elkaar dicht. Dus het is niet alsof het nooit gebeurt. Nee. Maar jij gaat dus in ieder geval uit dit voorstel... van uitstellen en aanpassing van Obamacare, gaat het niet redden? Um, het lijkt er steeds meer op. Eerst dacht iedereen, wij zelf ook... Uh, dat het wel inderdaad met een sissie zal aflopen. Maar ze hebben nou zo weinig tijd. Um, en de enige mogelijkheid die nog zou bestaan... is dat er een korte aanpassing komt. Dus dat Amerika nog voor een dag of drie, vier gefinancierd wordt zodat ja. de Republikeinen en Democraten wereld langer met elkaar kunnen overleggen. En dat alsnog een voorstel komt. Maar dan kan het weer zijn dat het elke keer voor een maand opgeschoven wordt. Ja. zoals het ook bijvoorbeeld in 2001. Is de, heeft het hele jaar gelopen op twintig van die korte termijnbegrotingen. Ja. En Obama heeft er al op gespeculeerd dat zelfs als die zorgwet dat zou worden aangenomen. Dan zou hij het met zijn veto kunnen ja. treffen. Maar waarschijnlijk komt het dus niet eens zo ver bij Obama. Nee, maar maar als naad... hij het met zijn veto treft is het gevolg weer dat die Republikeinen dan die begroting afstemmen. En dan zitten we met de gebakken peren van ja. hoeveel ambtenaren zij ook weer worden dan? 1,2 miljoen. Tjeetje. Maar, maar dat, is, dat is niet het allerbelangrijkste hoor. Over twee weken is er nog een veel belangrijkere uh, deadline. Over twee weken is er nog ja. een belangrijke deadline, vertel. Op, uh, 17, 18 oktober uh, lopen de Amerikanen tegen het schuldenplafond aan. Tegen het schuldenplafond? Ja, ze mogen um, officieel voor 17.000 miljard uh, dollar lenen. 17.000 miljard, ja. ja. Uh, of 17 miljard heet dat dan? Um, daar zitten ze eigenlijk al sinds mei aan. Elke keer met wat pap en nat houden zijn ze tot nu toe zover gekomen. Maar nu heeft het ministerie van Financiën van echt gezegd: van, nou, half oktober. Hooguit begin november komen we echt tegen dat plafond aan. Gaan we eroverheen. Ja. En als dat niet verhoogd wordt. Dan wordt Amerika eigenlijk officieel wanbetalen. En dat zou een veel grotere schok voor de markten zijn. Dan als morgen of overmorgen de deuren dicht gaan. Dus uit. met andere woorden. Huis van Afgevaardigd en Senaat moeten dan stemmen voor verhoging van het schuldenplafond. Ja. En opnieuw uh, liggen de Republikeinen daarbij dwars. Uh, wederom. Als stel dat ze uh, toch nog tot een vergelijk komen morgen. Ja. Dan zal weer Obama keer gekoppeld worden aan het schuldenplafond. En zit je weer met dezelfde problemen. Met mogelijk nog veel grotere consequenties. Ja, maar hier wordt dus het afkeuren van overheidsbestedingen... Uh, gebruikt als politiek drukmiddel... om die gehate zorgwet uh, te torpederen. Ja. Maar dat is dus ook al vaker gebeurd in 1995 nou, 2006, ja, en 1996 Maar, maar ook. het is wel... Uh, het is, de Republikeinen laden nogal een verantwoordelijkheid op zich. Ja, dat is vooral een bepaald deel van de Republikeinse partij. Hoor. De, de, de gematigde Republikeinse leiding, John Biener bijvoorbeeld... de leider in het, uh, in het huis... Uh, die altijd al lang eigenlijk een deal willen bereiken... Maar het zijn meer de, de Tea Party. Die wat, laten we zeggen, extreme vleugel van de Republikeinen. Ja. Die dwars ligt. De voorman daarvan, Ted Cruz, die heeft afgelopen week... 21 uur achter elkaar... Ja. Uh, een pleidooi gehouden in de Senaat... tegen ObamaCare. Uh, ja, als, al als dat schuldenplafond dus niet wordt verhoogd... wat zijn dan de gevolgen? Ja, er zijn niet echt historische... er ja, zijn twee kleine historische presidenten. In 1979 is het een keer gebeurd. Uh, maar dat was meer een technische default. Dat ging eigenlijk maar om 122 miljoen, eigenlijk niets. Ja. Maar dat had het gelijk al... Uiteindelijk kostte dat de Amerikanen 12 miljard. En als we nog wat verder teruggaan in de jaren 50, is het al een keer gebeurd, Toen heeft de landmacht, of de luchtmacht um, heeft 8 miljard in rekeningen niet betaald, omdat het schuldenplafond bereikt was. En dat heeft vervolgens een recessie geleid in 57, 58. Dus mocht ja. dat echt daadwerkelijk tot uh, mocht het fout gaan, dan kunnen de repercussies echt uh, groot zijn. In 2011 ook, toen zaten we het heel dichtbij, twee jaar geleden. Uh, tot, dat is echt twee of drie dagen van tevoren is een akkoord bereikt. En toen zijn de aandelenmarkten stort in elkaar. Consumentenvertrouwen kregen een grote deuk. Ondernemers namen minder mensen aan. En dat, en, dat... ligt nu weer op de loer? Dat ligt nu weer op de loer. Ja, nogmaals, dan, dan is, gaan de Republikeinen nemen tussen de verantwoordelijkheid... voor de stabiliteit van de economie in gevaar te brengen... om Obamacare te kunnen torpederen. Ja, het is, ja, het is echt een ideologische strijd geworden. Maar dat gaat wel heel ver. Want uh, dan gaan wij ook uh, de gevolgen ervan ondervinden, neem ik aan, hier in Nederland. Uh, ja, Amerika blijft uh, verreweg de grootste economie van de wereld, natuurlijk. Ja. Um, en als de Amerikaanse overheid als wanbetaler te boek komt te staan, zullen de, de rentes ontzettend opschieten die uh, de Amerikanen moeten betalen om te lenen. Um, dat is weer een klap voor de huizenmarkt, bijvoorbeeld. Want alle leningen of alle rentepercentages zijn gekoppeld aan wat de Amerikaanse overheid moet betalen. Ja. Um, dus als die allemaal gaat, de rente die de Amerikaanse overheid moet betalen moeten huizenbezitters ook weer meer voor een hypotheek betalen. Ja, bij dan... u zei ze net, de gematigde Republikeinen zijn het hier uh, niet mee eens... maar er zijn blijkbaar niet genoeg gematigde Republikeinen... om nou, deze ramkoers te veranderen. Nee, de Tea Party is de afgelopen jaren behoorlijk sterk geworden. En, en... Ik dacht dat die op z'n retour waren. Nee, nee, nee, absoluut niet. Ze zijn weer oh. een flinke opmars bezig. En um, bijvoorbeeld de leider van, een van de leiders in het, in het huis... die moet namelijk volgend jaar gekozen worden. Uh, dus, en die moet ontzettend oppassen dat hij niet... Aan de kant geschoven wordt door zo'n Tea Party-man. Dus het, ze worden gewoon door de achterban gedwongen. om steeds extreme standpunten in te ja. nemen. Het is een enge toestand. Wat verwacht u op vijf, 15, 17 oktober? Wanneer ja. gaat het spelen? Uh, 17 oktober, 18 oktober. Zullen de Republikeinen echt hun benen stijf houden. en het land in gevaar brengen? Ja. Ja, demagogisch gezegd. Ik kan het me haast niet voorstellen. Want het, is, nee. het is twee keer gebeurd. en één keer klein en één keer al 60 jaar geleden. Nou. Um, maar die Tea Party schuift wel steeds verder op naar de randen toe en die Ted Cruz die wil graag in 2016 uh, president worden waarschijnlijk Ook die heeft nou dat dat die 21 uur die, die afgelopen week bij door heeft gehouden ja. dat was eigenlijk een soort opzetje daarvoor al nou spannend dank en die lange kant nee, dank oh.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 Muziek zegt John Mayer, something like Olivier. Twee hoeraatjes, onze Koningsdag wordt opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland. Kooshuizen, historicus, auteur van de Oranje Mythe en Nederland en het Verhaal van Oranje, goedenavond. Goedenavond. Ziet u Koningsdag als cultureel erfgoed? Nou ja, het is er natuurlijk een beetje aan hoe je cultureel erfgoed definieert. Maar ja. op zich uh, is het wel verbonden met een bepaalde culturele en emotionele verleden van, van Nederland, ja. En het gaat tamelijk ver terug. Als, als uh, Koningsdag, tenminste Prinsessendag aanvankelijk, gaat het terug tot 1885 eigenlijk. En uh, ja, het is door de, de tijden heen wel, uh, wel populair gebleven. Ja, waarom zijn we het dan in 1885 gaan vieren als het daarvoor niet bestond? Nou ja, het was daarvoor, had je wel uh, af en toe feestdagen, maar dat was niet zo structureel. Maar toen in 1885 vonden men toch eigenlijk wel dat het Nederlandse volk wat meer aan zijn eenheid moest gaan doen. Er was de, de verzuiling kwam op en dat soort zaken. En toen was het Utrechtse Dagblad, dat uh, suggereerde 31 augustus 1885 om daar toch maar eens een feestje te gaan maken. En toen vonden ze met name dat prinsesje wat er toen was, Wilhelmina, dat was toen vijf jaar. Dat vonden ze eigenlijk wel een mooie aanleiding om die als middelpunt te nemen. Dus niet de, de oude knorrige koning, maar dan meer zo'n zo onschuldig prinsesje. Ja. Daar kon niemand bezwaar tegen hebben. En, en hoe vierden wij het vroeger, zo, zo ruim een eeuw geleden? Nou ja, toch eigenlijk altijd is het wel behoorlijk uh, dat Genever en... Uh, en bier uh, behoorlijk stroomde. En uiteraard werd de Heer geprezen. en het Koningshuis geloofd. Maar het was vaak wel een, een erg volksvermaak. En dat gaat trouwens ver terug hoor. Eigenlijk kan je zeggen. ligt er nog een basis aan vooraf. Er waren altijd veel oranje feestdagen. Want bijvoorbeeld, je kan, als je naar het Rijksmuseum gaat. kom je een schilderij tegen van Jan Steen. Prins, uh, prins, uh, prinsendag. En dat gaat. Naar de verjaardag 14 november 1660 van Willem III, stadhouder Willem III terug. En dan zie je een volksvermaak. Ook dan uh, veel vrolijk drinken natuurlijk. Jan Steent kan niet anders. En dan staat er ook op de gezondheid van het Nassau's baasje. Dat is dus de prins. In de ene hand een rapier en in de andere hand het glasie. Dus ook toen was het al uh, verbonden met elkaar. Ja, het Centrum voor Volkscultuur stelt, ik citeer... Het feest heeft zich steeds weer ontwikkeld en zich aangepast aan de eisen van de tijd... zodat het populair kon blijven. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk uitgeschakeld geweest uh, in de tijd van de oorlog. En je hebt natuurlijk wel gehad dat het Koningshuis populairder was... de ene keer dan de ander. Maar over het algemeen is het natuurlijk... Ja, het, uh, het orangisme en het volksvermaak, dat, dat ligt dicht bij elkaar. Ja, of zou je kunnen zeggen dat het juist zo populair is... omdat het ieder jaar hetzelfde is? Ja, de herkenningsfactor is natuurlijk erg groot. Dat valt niet te ontkennen, zeer zeker. Ja. Maar dat is met alle rituelen, hè? Ja. ja dat is een vroeg... kenmerk van tradities en rituelen. Ja, en er komen toch wel nieuwe dingen bij. Vroeger had je voornamelijk ringsteken en uh, eierlopen en zaklopen. En die vrijmarkt is een ontwikkeling natuurlijk van de laatste decennia ook wel dat elke vorst er op zijn eigen manier mee omgaat. Je ziet dat Wilhelmina bijvoorbeeld uh, dat toch formele had met uh, optochten, parades en dat soort zaken. Uh, Juliana ontving op uh, Palaisoesdijk natuurlijk. Dat waren dan die uh, Obades die ze kreeg. En uh, koningin Beatrix is door het land getrokken. Dus ze zijn ook wel ontwikkelingen. En nu is natuurlijk de, de vraag hoe zal uh, Willem-Alexander ermee omgaan. Maar er zijn ook wel van bovenaf zijn er ook wel... Uh, verschillende inzetten geweest. Wat wel bij Nederland heel opvallend is... dat als je het vergelijkt met andere feestdagen, nationale feestdagen... in andere landen... dan is het heel erg van bovenaf georganiseerd. Terwijl in Nederland het heel vaak particulier initiatief is. Uh, gericht niet zozeer op de grandeur van, van de natie... en de majesteit van de koning... maar meer op de volksvermaak en de eensgezindheid. Dat is wel een, ja. een kenmerk wat je steeds terug, uh, terug ziet komen. Ja, maar daardoor juist kun je ook zeggen... dat, het, dat die dag zich nauwelijks onderscheidt van andere grote festivals. Veel lawaai en bier, maar dan in het oranje. Dan in het oranje, maar ik denk dat er toch altijd dat, dat het gevoel van op een of andere manier, die saamhorigheid, wat ze het dan noemen, het oranjegevoel dat men dat wil tonen, dat dat, er wel aan verbonden, dat dat er wel mee verbonden is, denk ik. Als die dag al 140 jaar bestaat, dan is de vraag eigenlijk: had hij niet al veel eerder in die nationale inventaris van culturele erfgoederen opgenomen moeten wezen? Ja, maar ik denk dat ze nu op het idee gekomen zijn. Ja, zeg. ze zijn nu op het idee gekomen. Ja. Sterker nog, men wil dat Koningsdag ook op de werelderfgoedlijst komt... net als bijvoorbeeld de Franse keuken en flamenco dansen. Nou, het is wat ik zei, het is wel een tamelijk authentieke nationale dag. Als je het, ver nationale veedag, als je het vergelijkt met de andere... Dat ja. bijvoorbeeld de Engelse, ja die parades en dat soort dingen, die ken je overal wel. Maar uh, dat, dat volksvermaak, dat zit er wel heel specifiek in. En dat het zo ver terug gaat, het heeft, wel, het heeft wel een eigen karakter, dat zou je kunnen zeggen. Ja, de Belgen hebben geen Koningsdag. Nee, die hebben ook wel een nationale feestdag in juli. Ja. Dat is de dag van de dynastie. Oh ja. En dat, uh, dat, dat, dat is dus ook wel een nationale feestdag natuurlijk. Maar dat is meer een militaire parade en dat is bepaald niet zo, uh, zo volks, niet zo populair. Hoe groot acht u de kans dat het Koningsdag echt op die UNESCO-lijst komt? Ik weet het niet, ik zou het niet weten... want ik weet niet wat voor criteria ze daarvoor aanleggen. Ja, oké. Okay. Nou, <laughs> dank Kooshuizen. Ik wens je succes. Ja, dank je wel. <laughs> dank Kooshuizen voor deze uitvoerige toelichting tot zover Koningsdag. Okay, het is uh, voor gedaan. 12. Ja. In Den Haag trad vanavond een superster op... Ja, dat was een eerdere opname... maar u hoorde de Palestijnse zanger Mohammed Asaf... en dat is de winnaar van de laatste editie van Arab Idol... Aan de telefoon nu twee dames die het concert in Den Haag bijwoonden. Eerst uh, Radha dan: Goedenavond. Goedenavond. Va Van stichting Palestine, Palestine Link. Heb je genoten? Ja, ja zeer genoten. Ja, was wa heel leuk. Vertel eens, hoe was het? Nou, het was heel leuk. Uh, hij, uh, uh, hij, hij kon wat bij de, de mensen in beweging krijgen, zeg maar... Uh, iedereen was heel blij, iedereen uh, zong mee en ja, het was heel leuk. Hoe kwam hij op? Hoe kwam Masaf Sorry. op? Hoe kwam hij op? <tied> nou, hij was heel uh, uh, yeah, ja, hij, hij, hij ja, hij liet iedereen zo blij mee zingen. Hij was ja, uh, yeah, hij was er echt bij, zeg yeah. maar. Um, Goedenavond ook, kunstenares Ingrid Rollema. Het was zijn allereerste concert in Europa, hè? Wat vond u ja. zo'n mooiste, zo mooiste nummer? <tiedacht> Ach, wat vond ik zo'n mooiste nummer? Ja. <tiedacht> <tiedacht> dat is wel leuk dat ik een nummer waar hij mij afsloot, wel heel erg mooi. Ik vond al die nummers wel uh, fantastisch. Want wat, ik, wat ik zo uh, geweldig vond, dat hij kwam op... en die hele zaal sprong omhoog. Die hele zaal ging meteen echt uit zijn dak. Het was echt een... Uh, voor die man moet dat een ontzettend warm bad geweest zijn. Maar je zag, uh, het, het leek of bij de mensen het licht aan ging. Iedereen begon te stralen, mee te dansen, mee te zingen. Mensen stonden onmiddellijk op de stoelen. Dat onderscheid tussen flip en geen flip... Dat was in één, met één pennestreek was dat onderuitgehaald. Ja, u geeft zelf al twintig jaar kunstworkshops... voor Palestijnse kinderen in Gajunis, in de Gaza-strook. En daar ja. komt Asaf vandaan? Ja. Heeft hij misschien ook tekenles van u gehad? Nou, zou, nou ja, ik, ik zit me dat de hele tijd af te vragen. Als ik zo naar hem kijk, dan denk ik... Jeetje, Mina, het zou best uh, zo geweest kunnen zijn. Want wij doen dan zomerkampen waar wel 3000 kinderen aan meededen. Dus het, het, het zou best kunnen. Maar dus, ik, ik had zelfs een beetje het gevoel dat het zo was, als ik je eerlijk ben. Ja, ja, ja. <laughs> Radha, zei dan, Radha zei dan, wat zat er eigenlijk voor publiek in de zaal? Nou, uh, uh, volgens mij uh, uh, zaten heel veel Palestijnen in de zaal. Maar ook uh, heel veel uh, uh, mensen van andere nationaliteiten. Arabieren en, uh, en ook, uh, ook Nederlanders zaten erbij. Ja, ja. En iedereen heeft op dezelfde manier uh, van genoten, denk ik. Is zijn muziek voor de, voor de mensen meer dan alleen maar amusement? Absoluut. Voor de Palestijnen is de muziek meer, veel meer dan alleen amusement. Zijn verhaal daarbij maakt het ook uh, uh, heel bijzonder dat hij hier in Nederland komt zingen. Iedereen heeft de, de Arabische idol uh, gevolgd. Uh, alle Palestijnen, ook in diaspora, hebben, hebben uh, uh, meegezongen. Uh, uh, maar ook uh, hebben de Arabische idol uh, gevolgd. Dus wij waren heel blij en ja. heel trots. Om hem eh, voor het eerst in Europa hier in Nederland te Je hebben. Ik ontvangen. Ja, Ingrid Rollemaan. Het was, het was wel duur. Hè? zitplaatsen, 65 euro. Is dat niet te grotig voor de gemiddelde Palestijn in Nederland? Ja, nou, ik, ik kan niet bekijken de, gemiddelde, de portemonnee van de gemiddelde Palestijn in Nederland. Maar het is natuurlijk best wel een flinke prijs. En uh, het, is natuurlijk jammer. het is altijd beter als, als dingen natuurlijk goedkoper zijn. Maar... Dat is, uh, je had staanplaatsen voor oh, okay, 35 ja. euro. En ik moet zeggen, het had helemaal geen zin om een zitplaats te kopen. Want Dat die stond staan toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Dames, ja. dames, Rollama en Zaidan, dank tot zover het concert van Mohammed Asaf, winnaar van Arab Idol. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de slechte Janne. Nu nog een gedicht van vrouwtje van de ploeg, verlies. De wind volgt mijn adem langs de appelbomen in oma's tuin. De zee niet ver geeft alles een laagje zout. De stilte hier is een geluid. Gras dat langs elkaar wrijft. Het konijn met de ogen hoog in zijn kop. Snuffelt, ligt plat als oma's brood. Het was niet haar schuld dat het deeg nooit wilde reizen. Zij kon nu eenmaal de dingen niet van de aarde loskrijgen. Binnen verliest oma de dagen van de week... De zon van negen decennia zee is op haar huid achtergebleven. Er valt geen dag meer te rekken. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte? Douwt een sigarette. en een laatste glas im steen. Zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig.